De 88-jarige Esser heeft tijdens de oorlog drie Nederlandse burgers vermoord. In 1949 kreeg hij in Nederland bij verstek de doodstraf. Minister Rauwvoet wil een bezoek van de schoolarts voor pubers niet landelijk invoeren. Hij laat het aan de gemeente en de professionals over, maar gaat er wel aandacht voor vragen. Rauwvoet reageert daarmee op een pleidooi van de regeringspartijen CDA en PvdA. Die stellen dat jongeren in de puberleeftijd kwetsbaar zijn. De onderzoek wijst uit dat ze vaak lichamelijke en psychische problemen hebben die niet worden gezien door de huisarts.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 Dit was het NOS-journaal. Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht...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 We'll <laughs> be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 The pain would pass. It's been nearly an hour since I.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 6.9 ZFN F My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 Even de morgen terug Zolang ik je niet Verliep 6.9 CFM Our love will never, ever die Everything's gonna be alright